Wereldleiders hebben de aanslag op de internationale luchthaven Domodedovo bij Moskou scherp veroordeeld. Bij een explosie in een bagagehal kwamen vanmiddag zeker 35 mensen om het leven. Zo'n 130 mensen raakten gewond. Het is nog altijd onduidelijk of een zelfmoordenaar zichzelf opblies of dat de explosie een andere oorzaak had. President Obama sprak van een ongehoorde terreuraanslag op de Russische bevolking. Bondskanselier Merkel zei dat ze de aanslag met afschuw veroordeelde.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 Elke dag reizen gemiddeld 160.000 mensen met de trein via Utrecht Centraal. De verbouwing moet in 2015 klaar zijn. Philips is door beleggers op de Amsterdamse beurs afgestraft. Het aandeel daalde met 5,5 procent. Philips presenteerde vanochtend de halfjaarcijfers. Het concern boekte 1,5 miljard euro winst. Toch zijn beleggers negatief... omdat de verkoopcijfers de laatste maanden tegenvallen. Vooral de afdeling Consumentenelektronica maakte de verwachtingen niet waar... De AEX sloot bijna onveranderd op 361 punten. Het weer vanavond in het noorden af en toe regen. Vannacht in het hele land minimaal rond 3 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig, maar smiddags ook hier en daar zon. Het wordt dan ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog één file en dat is op de A9 van Amstelveen naar Diemen. Voor knooppunt Diemen 3 kilometer.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 Het is Radio 1, de NTR. Ja, Goedenavond en welkom. In haar boek Zwarte Douw beschrijft onze gasten het leven van gelovigen, niet-gelovigen, twijfelaars en afvalligen in een stadje in de Bijbelbelt waar de dominee op de dag des heren zijn gemeente waarschuwt tegen de verleidingen van de wereld. Want wie een vriend is van de wereld is een vijand van God. O gemeente, luister toch! Hier is Rachel Visser. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ah, hij klinkt iets te vrolijk voor een dominee, hè? onze Chris Bijema. Ja, inderdaad. Ja. Ja, het is zo'n gezellige dominee. Dit. Ja. Het is niet uh... te gezellig. Nee, dat kan eigenlijk niet. Had nee. je eigenlijk baat bij je uh, bijbelse voornaam, Rachel? Uh, enigszins, ja. Want het wekt wel de suggestie dat, het, ja, dat, het in, dat ik er dichtbij zit. Ja. En, de suggestie uh... slecht, hè? Want niks is minder waar. Ja, klopt. Ja, nee, ik zit er dichtbij, dat, en zo, dat ben ik geweest en dat ben ik nog steeds, maar ook met afstand. Ja, het ja. klonk in elk geval veilig. Is het altijd Rachel geweest of ook wel eens Rachel of Rachel? Dat is een heel goede vraag, want ik ben er altijd, eigenlijk mijn hele leven lang moet ik altijd een beetje mijn naam uitleggen. Dus uh, ja, ik heb de Rachel en de Rachel en uh, ja, Raquel ook, uh, Rakele in het Italiaans. Uh, dus ik moet altijd Je spreekt ook beetje... Italiaans, hè? Ja. ja. Goed, ja. En, en wie heeft besloten en waarom dat het Rachel moest worden? Ja, dus mijn ouders. Uh, mijn ouders die vonden die, uh, die uitspraak het mooist. En, en zo geschieden, uh, Zo geschieden. En ja, ik, ik, ik hou het ook gewoon daarbij. Maar als ik in een andere taal, een ander land ben... dan pas ik me wel aan aan de... Aan de ongeven. uitspraak van, ja. ja, ik bedoel in het Frans dan uh, stug blijven volhouden dat het Rachel is. En dat ja dat is ook mooier dan Rachel. En dat stadje waar je vader vandaan komt, uh, waar het boek dus uh, uh, plaatsvindt en waar jij naartoe bent gegaan. Hoe spreken ze Rachel, Rachel, Rachel daaruit? Ja, daar zeiden ze wel eerder Rachel inderdaad. Echt ja. de, de meer oud-bijbelse... Uh, Uitspraak is Rachel. In de zwaar gereformeerde kringen ja. hebben ze het over Rachel. Nou, je hebt ervoor gekozen om, om de naam van de stad niet te noemen in het boek. Weten de mensen die je hebt gesproken, want dat is wat je hebt gedaan... dat je wel van zins was om een uh, boek over ze te schrijven? Nou, ze wisten zeker dat ik erover zou schrijven en publiceren. En Ik denk deze vorm, dat niet iedereen dat helemaal wist. Maar ja, dat is wel... Uh, ja, dat, uh... Ze wisten dat het zou gepubliceerd zou worden. En maakte hij ook aantekeningen tijdens de gesprekken? Of ja. aan tafel waar dan sperzieboontjes met draadjes vlees en puree werd gegeten? Ja. ja had je je boekje altijd bij? Nou ja, vrijwel altijd. Want ik probeerde zo, ja, zo getrouw mogelijk eigenlijk uh, ja, de, het weer te geven. En ja, mijn geheugen is ook maar beperkt. En uh, ja, ik dacht als ik het allemaal toch zoveel mogelijk opschrijf... dan kan ik het altijd daarna nalezen en... Uh, ja, weet, weet ik echt wel wat ik heb gehoord of En gezien. dat ze dan toch nog bereid waren om al die geheimen aan jou te vertellen. Want er zit er toch wel een hoop geheime informatie in. Of, of, of spannende verhalen. Dingen die je niet direct aan de eerste de beste vertelt. Ja, ik denk dat ik echt hun vertrouwen heb gewonnen. En uh, ik, ik heb er heel lang doorgebracht. En ja, veel met mensen gesproken... Uh, ja, echt, echt laten zien wat mijn intenties en bedoelingen waren. En die waren? Ja, eigenlijk een, een, een ja, voor mij goede beeldvorming. Eh, ook te begrijpen wat zij geloven, hoe zij in het leven staan, wat ze denken. Eh, dus niet zomaar klakkeloos het beeld wat mm -hmm. er is overnemen. Maar de vooroordelen die er bestaan over de zwaar gereformeerde ja. en zwaar hervormden. Precies. Stereotypen. Ja. Uh, nou ja, goed, uiteindelijk kom je daar natuurlijk op bepaalde punten ook alweer weer op terug. Of in die zin, hè, de dingen kloppen ook wel weer. Maar ik denk dat dat de reden was dat uh, mensen wel voelden dat ik ja, uh, echt begaan was ermee. En uh, ja ook daardoor eerlijk en openhartig waren. En je hebt ze gezegd dat je hun namen niet zult gebruiken en ook niet uh, de stad zult noemen in het boek. Nou, eigenlijk is, uh, zijn dat vooral ook mijn eigen, nog belangrijker nog mijn eigen wensen. Uh, dus het was ook niet mijn doel om, uh, en nog steeds niet, om daar iets te ontwrichten. Of om uh, he, een soort van sensatie of zo uh, te veroorzaken. Mm -hmm. Dus vanuit mijn eigen principes vind ik dit een uh, ja, fijner, en net een beetje toegedekt... Ja, want ze hebben je het vertrouwen gegeven en om dan iedereen met naam en toenaam te noemen. Dat was niet jouw bedoeling en jouw idee daarover. Nee, nee. nee. Um, uh, zwarte Douw, zo heet het, met een prachtig meisje in het zwart gekleed, uh, haar hoofd net niet helemaal zichtbaar, een kruisje om. Dat is nou net weer helemaal niet gereformeerd, ja, toch? Hè, ja, daar had ik het inderdaad vandaag nog met iemand over. Dus ja, dat is, uh, dat is de omslag geworden. <laughs> en uh, vonden dat een mooi beeld. En ik denk dat uh, ja, voor degene die er niet helemaal in thuis is... dat dat toch ja, de, de, ja, de suggestie wekt of ook weer. Dus dat, uh, ja, dat je waar het vandaan komt. Dus ja, dat het ja. nog een extra beetje iconografisch beeld is. En dan als ondertitel geloven in een Hollandse gemeenschap. Maar goed, nou hebben we die computer en er bestaat zoiets als Google... en er is maar één tapijtmuseum in Nederland, hè? Ja. Ingeen nee, waar we... dat is helemaal waar. En, uh, maar ik, ik, uh, uh, je noemt de naam al... Het is transparant. En uh, iedereen die nieuwsgierig is en die wat kan opzoeken, die kan het opzoeken. Dus het is wat dat betreft ook weer niet zo geheim. Maar um, ja... Dit is, dit is de vorm is waar, waar, is. waar ik voor je heb gekozen. Dus. Uh, goed, je bent maandenlang undercover gegaan daar... in, in dat stadje in Nederland. Uh, je hebt uh, schokkende zaken opgetekend, geregistreerd. Zoals bijvoorbeeld het feit dat boeken in de bibliotheek daar af en toe verdwijnen, omdat ze niet passen in het beeld... of dat er fragmenten, scènes uh, worden afgeplakt uh, uh, bij die boeken. Verwacht je dat dit boek uh, daar te koop zal zijn... in de plaatselijke boekhandel of in de bibliotheek terecht zal komen? Ja, nou ja, ik verwacht dat het ook wel daar te koop zal zijn. Maar ik, ik verwacht ook dat uh, mensen die over wie ik heb geschreven... Ja, niet allemaal uh, daar heel blij mee zullen zijn. Uh, dat is ook al mijn eerdere ervaring geweest... En, uh, ja, dat, uh, dat, dat gaan we nu zien, wat, ja. wat er gaat gebeuren. Je, je hebt dat, ook uh, geen feestelijke presentatie overwogen, al daar. Nee, want ja... Uh, <lacht> nee, heb ik niet overwogen. Nee, nee. wellicht uh. komt het nog ook. Laten we eens naar het nieuws gaan. Want in, in die kringen is de televisie, geloof ik, nog steeds verboden. Ja, klopt. Heb je enig idee uh, hoe mensen het nieuws tot zich nemen? Ja, men, uh, men leest dan wel het Reformatorisch Dagblad... Uh, en uh, ook uh, men heeft het meeste gezinnen hebben ook internet. Dat is dan wel gefilterd internet, dus dat wil zeggen dat het beperkte toegang heeft gegeven tot bepaalde sites. En wie maar, regelt uh, dat filter? Zijn er speciale revo of, of grevo uh, filters? Ja. Ja, er zijn, er zijn speciale filters van bedrijven die daar... Uh, nou schijnt dat dus ook weer allemaal te omzeilen te zijn. Dus, uh, Door de jongelingen, Ja. ja stel ja. ik mij zo voor. Nou ja, al geheel. Ik weet niet precies hoor, hoe dat technisch in elkaar zit. Maar uh, ja, als je ook weer daar volgens mij dingen wil weten en wil bereiken... dan omzeil je dus ook weer een filter. En uh, heb jij uh, zo'n computer bekeken, met filter en al? Ik bedoel, wat kun je dan wel zien tot je nemen en wat niet? Heb je daar idee van? Nee, ik heb inderdaad wel samen met iemand op de computer gekeken. Maar ja, kijk, je gaat dan natuurlijk niet naar een heel expliciete site toe... om te zeggen, oh nee, die is er dus niet. Nee, nee, dus nee. Het is wel duidelijk. Dat er geen pornografisch materiaal te zien zal zijn, lijkt me duidelijk. Maar hoe ver gaat, wat zijn de grenzen? Wat mag wel en wat mag niet? Nou, ik moet, het is een hele goede specifieke vraag. Ik, ik weet niet heel precies uh, wat, wat, wat de grens daarin ja. is. En wat ik vooral heel erg heb gemerkt aan de mensen is... zij zelf uh, zien ook dat zij zelf het, uh, ja, eigenlijk de, de, waker, de bewaker daarop zijn. Dat zelf die grenzen. Want kijk, ja, je kunt dus naar uitzending gemist gaan. Nou, dan kan je uiteindelijk toch nog alle... Televisieprogramma's bekijken, ja. Ja, en wat toch ook van de, van de publieke omroepen erbij zit... dat zijn toch ook veel dingen die daar niet ja, eigenlijk in de smaak vallen. Nee, en, en gebeurt dat dan? Nou ja, heb je daar ik, met jongeren over gehad? Ik heb wel echt... Uh, uh, er is heel veel dubbele moraal. Dus mensen die hebben uiteindelijk toch een tv ergens staan. Of gaan zeker toch wel iets bekijken. Soms vanuit de redenatie... ja. Uh, maar het is belangrijk dat we weten wat er in de wereld speelt... en hè, wat er ook verder is. Vaak natuurlijk ook wel omdat men gewoon nieuwsgierig is. Ja. En, en, en dan gewoon, is het ergens uh, verstopt achter een gordijntje of zo. Ja, dan wordt het even bekeken als je vader niet kijkt. Of hè, jongere, jonge mensen ja, die zijn de wereld aan het ontdekken. En ook in uh, gereformeerde kringen uh, ja, zoeken jongeren hun grenzen op... Ja. En je beschrijft dat inderdaad heel mooi. Dat had ik me ook niet gerealiseerd. Dat de computer natuurlijk wel zijn intrede heeft gedaan. Dat die televisie dan niet mag. Maar die computer is uh, op vele vlakken natuurlijk nog een stuk duivelser dan de televisie. Ja, absoluut. Ja, en men is daar ook echt heel erg bang voor. Dus uh, vooral vanuit jonge gezinnen is men heel erg bewust van... ja, dit is gewoon een middel weer om je de wereld in te lokken. En uh, ja, hoe houden we dat buiten de deur, zonder dat we dus, oh, want je ook net vroeg uh -huh. het nieuws... ja, men kijkt ook wel het NOS-journaal uh, op, uh, op uitzending gemist of op internet. Uh, en men kijkt ook wel eens een andere krant. Dus hè, men, uh, ook daar werkt men en, en ja, heeft men informatievoorziening nodig. Ja, en ook daar is het natuurlijk ook af en toe heel handig... want er zijn ook gereformeerde datingsites... Ja, toch? Ja, Waar mensen klopt. elkaar dan weer leren kennen. Wat weer tot veel spanningen ook leidt. Want er zijn zelfs mensen uit elkaar gegaan, omdat ze een leuker iemand op de gereformeerde dating site hadden ontmoet. Ja, of, of gewoon eigenlijk. De, in dat geval was het gewoon in de gemeente zelf dat ze, dat ze uiteindelijk verliefd op elkaar zijn oh, geworden. Ja. Ja. En, en ja dat er dan dus een huwelijk uit elkaar gaat. Wat in die kringen wel echt ja extra. Ja ja, vervelend is. Goed, nou, we zijn benieuwd wat de uh, luisteraars ervan vinden... of er vragen zijn. Uh, uh, er wordt wel naar de radio geluisterd. Dus wellicht dat de mensen uit een van die gemeentes, gemeenschappen luistert... en uh, een vraag willen stellen of een opmerking willen plaatsen. Dat kan, ga naar onze website radiokunststof.nl.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 Reach out and touch faith Reach out and touch faith Ja, Johnny Cash, die past natuurlijk perfect bij Personal Jesus. U luistert naar Kunststof. Vandaag is Rachel Visser onze gast. Ze schreef uh, haar eerste boek, een debuut, Zwarte Douw geheten. Geloven in een Hollandse gemeenschap is de ondertitel. Rachel, uh, je bent 28 jaar, je studeerde uh, geschiedenis, ook nog Italiaans en antropologie. Loopt. En um, je opereert nu vooral als schrijver van fictie en non-fictie. En je bent gestart met uh, non-fictie. Ja, Namelijk uh, dat boek Zwarte Douw. Uh, je hebt een portret gemaakt van een, een, een zwaar protestant stadje ergens in Nederland. Ik ga het niet nog een keer noemen. Uh, Na Sibelink, uh, Knieloop en violen en Franca Treur. Wat was het ook alweer? Dorsvloer vol confettiën. Um, lijkt het bijna een geheid succes... Zo'n fijn boek over die gereformeerde gemeenten. Ja, het is, het is heel interessant van waarom het nou zo aanspreekt. En wat. Uh, want, want ik merk ook zelf, uh, kijk, dat bepaalde groepen daar iets mee hebben, omdat ze daarin zitten, is uh -huh. logisch. Uh -huh. Maar ook uh, mensen die er dus niet. die daar toch weer veel verder van af zijn gegaan. En veel meer geseculariseerd uit een geseculariseerd gezin komen. Ja, toch dan als ik daarover vertel, zeg hé, hey, ja, maar ja, mijn opa of mijn oma of ook mijn vader had nog wel dat. En ja, het is ergens in de kiem van onze Nederlandse cultuur ligt het verankerd. En de sporen daarvan die zijn ook nu nog. Ja, voelbaar, eh, tastbaar, zichtbaar. Precies. Ja. Ja. Is dat jouw antwoord als antropologe? Heb je er ook op zo'n manier. Want het heeft naar mijn smaak ook iets te maken met. Zo'n uh, kanon als boer zoekt vrouw. Het, het, het, het, het bijna nationalistische van terug naar uh, waar het ooit allemaal begon. Of toen we inderdaad nog sperziebonen met, met puree en draadjes vlees aad. Zoals jij ook weer beschrijft. Dat mensen graag daar even weer in willen verdwijnen. Ja, dat lijkt het wel een beetje te zijn. Ik, ik denk wel dat er verschillende ja, vormen ook wel echt zijn. Uh, boer zoekt vrouw is... Denk ik ook echt een heel ander, Iets andere, andere vorm, vorm ja. dan bijvoorbeeld mijn werkwijze en hoe ik het heb geprobeerd uh, te laten zien. Maar het is wel heel interessant dat uh, waar bijvoorbeeld ja, in de jaren zeventig of later ook nog veel schrijvers waren die heel erg afrekenen met God. Volkers, uh, en, en het, het hart. Precies. Mm -hmm. uh, en, en, en ook dus ergens dus het provinciaalse, het platteland. Er ja, de laatste jaren inderdaad meer een, een verlangen. Naar dat platteland is dus en een, een ja, interesse naar ja, een verborgen wereld. Wat was de aanzet voor jou om dit te gaan doen? Nou, voor mij was het zo dat. Um, dus mijn vader komt er vandaan en er woont nog familie. Uh, en een van zijn broers overleed. En, uh, nou, dat was oom, oom Ferdinand. Oom Ferdinand in mijn boek. En uh, zijn begrafenis ja, was een, een grootse gebeurtenis in de stad en bracht aan het licht dat de zogenaamde strenggelovige Ferdinand... Uh, eigenlijk al helemaal niet meer naar de kerk ging. Hoe kwam en, je daarachter? Kwam uh, je daar op die begrafenis achter? Ja, dat hoorden wij ze ook wel weer in de wandelgangen, zal ik maar zeggen. Want het was nog steeds niet echt helemaal oude jopen. Uh, en toevalligerwijs was het zo dat op dat moment maatschappelijk... Uh, heel veel, nou is ook nog steeds, belangstelling is naar, uh, voor de insloom... En uh, op dat moment speelde heel erg de afvalligheid binnen de islam. Uh, je had natuurlijk Ayaan Hirsi Ali en uh, nou, nog een aantal mensen die dat heel erg van... Nou, hoe, hoe wordt er met jou omgegaan op het moment dat je zegt ik hoor er niet meer bij. We hebben het nu over een paar jaar geleden dan ja, neem ik aan. we hebben het over drie jaar geleden. Toen jouw oom ongeveer. stierf. Ja. Mm -hmm. En uh, nou ja, toen was eigenlijk mijn nieuwsgierigheid geprikkeld. Want toen dacht ik, hé, hey, maar hoe is het dan binnen protestantse kring... Hoe gaat men daar om met, met afvalligen. de afvallige? Ja, jouw vader was dus al heel lang afvallig. Zo lang geleden dat jij daar in elk geval helemaal niks van herinnert. Want jij moest nog geboren worden. Toen is hij al uit de kerk uh, gestapt. Hoe, ja, hoe is dat gegaan? Heb je daar. Ben je dat ook helemaal uh, terug, ben teruggegaan in die tijd hoor? Nou, niet helemaal. Want eigenlijk het schrijven van het boek voelde al een beetje alsof ik mijn vaders leven opeens overnam. <laughs> uh, omdat ik echt zo naar zijn geboorteplaats ging en ja, met mensen daar weer in aanraking kwam en, en, en het leven wat hij heel lang geleden achter zich heeft gelaten. Dus ik heb uh, niet heel, helemaal zijn hele leven <laughs> herleefd. Uh, maar ja, hij, hij wilde studeren. Hij ging studeren in Groningen. En uh, ja, uh, maakte zich los. Hm. En de wetenschappelijke denkbeelden ja, die strookten gewoon niet met datgene wat hij uh, ja, van huis uit had meegekregen. En hij brak al snel met de kerk. Hij is ook historicus, geloof ik. Hè? Ja. ja, je bent klopt. dus uh, in zijn voetsporen getreden. Ja, klopt. Op meerdere fronten. Ja. Um, Even uh, terug naar jouw werkwijze. Dan gaan we het zo weer over de familie Visser hebben. Want daar is het toch allemaal mee begonnen. Met jouw vader en uh, je oom, die stierf. Je bent uh, naar dat stadje gegaan en je bent daar uh, rond gaan kijken. Je bent gaan praten met allemaal verschillende mensen. Misschien moet je even een stukje voorlezen uit uh, het begin van het boek. Waarin je een uh, bezoek brengt aan een boer. Boer Wim. Ja. En zijn vrouw. Wim gaat zitten aan de keukentafel, smeert een krentenbol. Hij zet zijn tanden in het brood, eet gretig. Marie is aan de andere kant van de tafel gaan zitten. Ze strijkt met haar handen over haar schort. Er verschijnt een melancholieke melagoli blik in haar ogen. Kom niet van hier is niet, de grote stad toch? vraagt ze voorzichtig. Ik knik. Marie praat op gedempte toon. Ik ga ook af en toe naar de stad, zegt ze, voor het stofopsektakel. Daar kan hij stoffies halen om kleding van te naaien. Daar ga ik met de andere vrouwen van de kerk in. Mooi is dat. Marie kijkt dromerig. Wil u misschien een glas melk? vraagt ze. Ik schud mijn hoofd. Marie kijkt teleurgesteld. Wil u dan misschien? begint ze. Niet. Wim kijkt Marie aan. Zijn blik is venijnig. Marie perst haar lippen op elkaar. Drukt haar handen tegen haar ellebogen. Ik zie hoe ze hard in het vlees duwt. Zo hard dat het pijn moet doen. Wil u onze koeien zien, vraagt Wim. Hij slikt het laatste stukje van zijn krentenbol door. Slaat met zijn handen op zijn bovenbenen. Koeien, vraag ik. We hebben mooie koeien, zegt Wim. Ik kan ze wel laten zien. Marie knikt. We hebben heel niet, zegt Wim. Zijn toon is bits. Marie krimpt in elkaar. We staan op. Ongemakkelijk loop ik achter Wim aan. Hij loopt even stevig als zojuist, duwt met zwierig gebaren tussendeuren open, schop tegen een emmer die hij onderweg tegenkomt. In de stal dampen zwart-wit gevlekte koeien. Geroutineerd voelt Wim het stro in de voedenbakken aan, geeft een koe een tik. De koeien zijn mooi, hun vachten glanzen, hun snuiten zijn zacht roze. Ze zwaaien met hun staarten, happen naar stro. Ik aai een van de koeien die haar tong naar me uitsteekt. De dikke, vlezige tong voelt ruw aan. U bent wel een mooie, magere koe. Wim staat vlak achter me. Met zijn hand strijkt hij over mijn schouder. Zijn ademhaling is zwaar. Wil u ook misschien onze melkmachines zien? Lispelt hij in mijn oor. Hij schuift dichter naar me toe. Zijn adem ruikt naar krentenbol. Niet. In het gangpad tussen de koeien staat Marie. Ze heeft een bezem in haar handen. Niet. Wim laat mijn schouder los, buigt zijn hoofd. Vrouw smeekt hij. vrouw toe. Marie's ogen staan koel. Ze geeft geen krimp. Wim loopt voetje voor voetje naar haar toe. Zijn king hangt op zijn borst. Er stroomt weer lucht in me, door mijn longen. Ik loop de stal uit. Buiten schijnt de zon. Nou, een luisterboek zit er ook wel in, volgens mij, Rachel Vissen. En een actrice schuilt er ook wel in je. Ja. En het accent. Uh, ja, nou ja, dat is een Klopt beetje... Klopt het een beetje? Ik moet wel zeggen, ik sprak vandaag met iemand die echt... Uh, uh, ja, helemaal een kenner daarin is, linguistisch gezien. En dat volgens mij het nog wel net iets preciezer misschien <laughs> kan, soms. Maar ik heb ook soms niet op alle details gelet. Heel goed. <laughs> ja. Ben je veel daar geweest, als kind? Ja, als kind toch wel regelmatig. Uh, wat ook echt wel aan mijn ouders te danken is dat zij uh, ook wel weer echt daarnaar terug zijn gegaan. Omdat er ook wel echt een verwijdering was ontstaan... Uh, tussen hen en de familie. Uh, en ja, ik kwam er dan wel uh, ja, met enige regelmaat met een verjaardag of zo... Uh, ja. En hoe was dat dan? Waren er ook dan veel discussies over geloofskwesties en dergelijke? Want het moet als een bom zijn ingeslagen dat jouw vader zich losrukte van die kerk. Hoe, hoe ging dat? Hoe, heb je, hoe herinner je je dat? Nou, eigenlijk uh, zoals het volgens mij ook wel veel in, in, in die kringen is... er wordt vaak uh, niet over dingen gesproken. Uh, de laatste jaren uh, wetenschappelijke studies tonen aan dat dat wel... Meer wordt dat er. Mm -hmm. En ook sowieso dat de overdracht van het geloof komt doordat men wel echt praat erover. Uh, maar in mijn herinnering is het ook zo dat, uh, ja, dat mijn vader dat had gedaan en dat wij er anders in stonden. Nou, daar werd niet over gesproken, maar voelbaar was het wel. En uh, was dat dan pijnlijk naar voor jou als kind om, om dat. Uh... We probeerden je opa en oma bijvoorbeeld om jou die kerk in te krijgen en uit de Bijbel voor te lezen? Hoe ging dat? Uh, nou, dat niet zozeer, maar het was wel, soms waren wel momenten dat het, uh, ja, dat het naar was of, of ook vreemd. Of dat je ja, het heel erg voelde. Of uh, wat, uh, wat mijn oma uh, toch wel deed, was af en toe wel steken liet vallen. En uh, ook wel duidelijk maakte dat, ja, dat wij er dan anders in stonden. Uh, wat zij bijvoorbeeld vaak deed, wat ook een van de mensen in, die ik in mijn boek beschrijf... Uh, bij mij ook weer deed, mm -hmm. is uh, in de derde persoon over mij praten. Ja. Uh, terwijl ik gewoon in de kamer ben en degene als gesprekspartner heb. En dan toch, ja maar Rachel, uh, uh, dat deed mijn oma ook heel vaak. Rachel zou gedoopt moeten worden. Ja, Rachel en, en, uh, ja, en hoe gaat het dan met Rachel op school? En, uh, ja, en niet, uh, niet, niet een hele directe reden of zo... Uh. En jouw oma voelde zich daar ook niet echt thuis. Hè? Want de, de een van de volgende scènes in het boek is uh, de speelgoedwinkel. Jouw grootouders hadden daar een speelgoedzaak. En jouw, moeder, uh, jouw oma had altijd een, een, een buisje paracetamol achter de kassa liggen... en had een half buisje per dag leeg. Ja. Meld jij dan zo tussen een paar zinnen door... Ja, dat is echt heel, uh, heel wonderlijk uh, hoe het in die gemeenschappen gaat. Mijn oma kwam gewoon uit een stadje vlakbij. En uh, toch werd zij door haar medestadsbewoners als een vreemdeling gezien. Uh, en dat, ja, dus ook de, de, uh, en, uh, ja, dus de strengheid van het geloof, ja, het moet haar toch ergens heel erg op haar gedrukt hebben. Is jouw veronderstelling. Waarom denk je dat? Nou ja, Vanwege dus die paracetamol en vanwege algeheel ja, de, de, de, de weinig losheid die ze had. Uh, en hoe, hoe ze met dingen omging. Mm. Zo ervaar je het nu, nu je daar geweest bent en daar tussen die mensen hebt geleefd. Of, of uh, voelde je dat toen ook al wel? Ja, dat voelde ik toen al heel erg. En ja, ik, ik werd natuurlijk heel erg anders ook opgevoed. Uh, zonder het geloven. Nou ja, ik ben wel naar een christelijke basisschool gegaan. En, ja, ik had ook wel eens uh, vriendinnetjes of zo die uh, geloofden. Dus ik was altijd wel een, een toegang toe en een, ook wel enige interesse. Maar ook zeker wel dat ik ook vanuit mijn ouderlijk huis leerde... dat hele dogmatische en dat hele absolute van naar dingen kijken... ook of het andere dingen zijn, niet alleen geloof, maar ook politiek. Uh, ja, dat, uh, dat, uh, ja dat, zo staan wij niet in het leven... Hmm. Wat was toch jouw fascinatie om daarna terug te gaan? Je bent de, de volgende generatie, dus helemaal los van dogma's, los van die strenge God is, is grootgebracht door je ouders. Want jouw moeder heeft geloof ik geen, uh, in elk geval geen gereformeerde achtergrond, nee. hè? een Duitse vrouw. Ja, ja. Lutherse achtergrond Luthers. heb je dan al ja. snel. Ja. Um, waarom wilde je het? Nou, er de, de, de, de was dus ook echt een soort aanleiding. Dus uh, die uh, oom die, die omen en ook ergens dat maatschappelijke. En uh, echt gewoon al geheel, als ik dus nu terugkijk... een fascinatie voor ja, toch wel enigszins gesloten gemeenschappen. Ja. Uh, en, en heel erg uh, de interesse van wat, uh, wat gaat er achter schuil. En ook een soort... Um, ja, methode die ik had ontwikkeld door uh, andere dingen die ik deed. Juist ook niet alleen maar het snelle nieuws of de snelle verhalen. die even, Maar echt uh, ja, een tijdstop in wat gaat er achter iets schuil. Wat is de context daaromheen. Mm -hmm. uh, wat gaat er verborgen achter, ja, achter een voordeur ja. of in een bepaalde wereld. Ja. En daar kom je dan toch ook weer niet helemaal achter. Hè? Want het antwoord wat is er gebeurd met oom Ferdinand bijvoorbeeld. Of ben je er wel achter gekomen wat er met hem is gebeurd? Nou, ja, ik beschrijf wel in een van de verhalen van mijn boek. dus dat ik uh, met uh, mijn tante dan een gesprek heb. En dat ze mij gewoon vertelt: van nou ja, hij uh, ja, was een soort. Ja, was in ieder geval afvallig geworden. Maar wel ook nog weer stond hij er half in. En ook nog wel in de gemeenschap. Waardoor het ja, gedoogd, zal ik maar zeggen, werd. Ja. Maar ook weer niet helemaal uitgesproken. Ook niet helemaal uitgesproken. Dus ja, dat, dus dat hele begrip afvalligheid is dus ook alweer dubbelzinnig. Ja. Want mensen houden ook, dat is net als mijn vader... ja, je houdt toch ergens wel weer relaties en contacten. Um, maar mijn ooms verhaal uh, verdween wel enigszins op de achtergrond. Ja, klopt. ja ik was er ook in aanzet, uh, merkte ik ook al snel... omdat het dus ook persoonlijk was en enigszins ja, wel gevoelig daarin ook soms wel... dat ik uh, me iets meer op andere mensen was uh, gaan richten, van het begin. En op een gegeven moment kwam het weer een beetje terug... En uiteindelijk dacht ik: nou, eigenlijk wil ik een soort uh, dwarsdoorsnede van die stad geven. En de focus ligt nu ook heel erg op ja, die, vooral die hele strenge gereformeerde gemeenten. Maar er zijn ook heel veel andere stadsbewoners die ik. Uh, die je hebt geportretteerd en ja. aan, aan het woord hebt gelaten. Ja, ook mensen die twijfelen. Inderdaad, eigenlijk een dwarsdoorsnede. Maar wel allemaal mensen die iets te maken hebben met die zware gereformeerde gemeente. Ja. Hoe presenteerde je jezelf? Hoe kwam, want je beschrijft ook ergens dat het echt niet de bedoeling was. dat je daar in een uh, leuke broek uh, aan kwam zetten. Ja, klopt. Nou ja, uh, gewoon wel zeker als mezelf, als schrijver of onderzoeker. Uh, Journalist, want eigenlijk heb ik in al die hoedanigheden ben ik daar geweest. Um, maar ik merkte dus ook al snel, ik moet me toch enigszins aanpassen. Wil ik A, uh, duidelijk maken dat ik, ja, echt oprecht daar iets kon bekijken en bevragen. En ook om het mezelf een beetje makkelijker te maken. Uh, ja, het is hetzelfde als dat je naar een moslimland gaat. Dan, uh, ja, trek je misschien niet gelijk een borken aan, maar je, je gaat ook niet in je minirok uh, als je weet dat dat het niet is zoals het daar ja. gewenst is. Dus en, jij jezelf een formeloze rok aangeschaft? Ja, klopt. <laughs> Ja. En fijne platte schoenen. Platte schoenen en uh, alle andere uh, een beetje grauwe, donkere. Nee, valt wel mee hoor. Ik heb ook wel enigszins uit mijn eigen garderobe geput. En, uh, maar die wel een beetje aangepast. Ja. ja. En, en toen? Want hoe, ging, uh, hoe, hoe kwam het contact tot stand? Want nou, ik zit heter naar je te kijken. Ik denk, ja, je hebt niet alleen je naam mee. Je hebt ook je uiterlijk mee. Hè? Er is iets in jouw gezicht wat. Uh, heel veilig is en uh, er komt geen ruige dame uit Amsterdam over de vloer. Uh, nee. Ben je daarvan bewust? is uh, zo'n hele mooie bos met dik, golvend haar... en een heel mooi, prachtig, uh, fijn besneden, lief gezicht. Uh, nou, ik denk uh, zeker nu, als je dat zo noemt, dat het wel helpt inderdaad. Dat, uh, dat je inderdaad niet... En uh, ja, het is dus, denk ik... Ook gewoon wel wie ik ben. Want ik wilde daar ook niet als de Amsterdamse die allemaal wel. de toffe. Kijk, hopen dat ik wel een beetje. In nee, dat, hebben. Klinkt, dat klinkt inderdaad helemaal niet. Uh, Nee, maar uh, ja, je, ja, ik denk inderdaad dat, uh, dat, dat, dat. dat zeker, ja. dat je een soort veiligheid ja, geeft ook. Uh, mm -hmm. in wie je zelf dan weer bent. Je eigen lichaam is ook weer een drager van uh, het verhaal. Van, uh, ja. En je hoeft hier zelf geen geweld aan te doen. Nou, uh, het was wel echt soms heel zwaar. Op welke moment? Nou, ik vond de diensten echt heel zwaar. Uh, eerst ging ik daar nog echt gewoon met nieuwsgierigheid en interesse... En uh, met mijn boekje een beetje zo kijken. En we denken nou ook hoe, uh, bijna als een, bijvoorbeeld een theatervoorstelling, waar ik mm. erg van hou. Nou, hoe zit dit in elkaar? Wat, uh, welke woorden gebruikt de dominee? En uh, ja, want dat doet hij dus echt wel met een vibrerende stem. En wel interessant. Uh, uh, een maar, rolletje pepermunt ging uh, rollen, eens over? Ja, de, nou ja, ik kreeg inderdaad pepermuntjes dan wel toegeschoven uh, van de mensen naast mij. Uh, Twee momenten zijn er, hè? Voor de schriftlezing en na de schriftlezing. Toch? Ja, klopt. Hm. Ja. Uh, maar uh, nee, na, na verloop van tijd vond ik het heel, het is heel zwaarmoedig. Uh, je wordt eigenlijk um, ja, je, naar beneden gedrukt. Je moet je eigenlijk uh, schuldig en uh, rot en klein voelen. En dat is dan de weg naar de Heer. Hm. En ja, het prikkelde mij op een gegeven moment niet meer. Het was ook geen nieuwe informatie. En uh, ja... Uh, ik kon me eigenlijk gewoon niet voorstellen dat je dat altijd maar weer wilt blijven horen. En, en niet vergelijkingsmateriaal of zo wilt, wilt hebben. Ja. ja, en dat het zo ontzettend ge ge geënt is op, uh, op angst. Hè? Dat is eigenlijk waardoor het allemaal in stand blijft ook. Eigenlijk is iedereen zo verschrikkelijk bang voor, uh, voor de dood en wat daarna komen gaat. Of voor de straf van God, toch? De... Ja, klopt. Ja, ja, de angst is inderdaad... Uh, ja, uh, dat is misschien ook om nog terug te komen op je andere vraag... Van dat je zelf een soort veiligheid wil geven. Mm -hmm. Er is gewoon heel erg veel grotere angst... naar een buitenstaander of een vreemdeling. Dus je moet ook wel echt dat vertrouwen ergens geven en ja. wekken. Uh, ja, het, het, ik denk dat dat een manier is om de, de, de boel bij elkaar te houden. En, uh, ja... Nog even over die kerkdiensten, want je beschrijft daar iets wat mij niet helemaal duidelijk is. Het avondmaal, nou, dat kent iedereen, ook als je niet kerkelijk bent opgegroeid. Maar in dit geval gaat het om een ander soort avondmaal. Hè? Want uh, je moet bekeerd zijn, wil je eraan mee kunnen doen en dan moet je naar voren lopen. Um, hoe zit dat precies? De, moet je van jezelf vinden dat je zonder zonde bent of zo? Ja, het is een heel erg ingewikkeld proces, want uh, je moet het inderdaad zelf voelen. En dat, dat zal zal dan zo hebben, een van die kerk, de bevindelijke. Daar gaat het alleen maar op, dus jezelf voelt en weet dus ergens dat jij op de juiste wijze leeft en dat dat jouw toegang verschaft tot de hemel. Uh, maar... En pas dan mag je aan het avondmaal, maar dan ja. is het ook zichtbaar voor iedereen dat jij dat doet. Dus je moet naar voren lopen ja. en iedereen ziet dan van, hij vindt zichzelf geweldig. Hij heeft het goede gedaan. Ja, of klopt. zij. Ja. Ja. En hoeveel mensen kunnen daar dan naar voren gaan? Nou ja, dus het hangt een beetje van, de. eigenlijk kun je wel uh, min of meer zeggen dat de strengheid van de gemeente bepaalt hoeveel mensen... Uh, daaraan gaan. Dus hoe strenger eigenlijk, hoe, hoe selectiever uh, en hoe, hoe minder mensen daar aangaan. gaan. Ja. En uh, ja, in sommige gevallen zijn dat dus maar ja, 20 tot 40 mensen. En dan is het. Luistert dus een uh, gezelschap van een paar honderd mensen? Van een mensen. paar honderd mensen, van meerdere honderden mensen, soms misschien wel 1500 mensen. En dat is dan één keer in de maand? Of één keer in de... Het is vier keer per jaar in principe, ja. Ja. En het kan dus zijn dat je de ene keer wel aan het avondmaal aanzit... maar dan weer uh, maanden niet. Ja, dat is heel vreemd. Dus ergens uh, is het zo dat je dus wel kan zeggen... 'Nou, ja, ik ben dan bekeerd. En dan ben je het dus eigenlijk voor altijd. Maar toch moet je op ieder moment het weer ervaren en voelen en kun je dus, nou, je zou kunnen zeggen... bijna als een soort degradatie in voetbal of zo weer even teruggezet worden... <lacht> en hoor je er opeens weer even niet bij. Ja. En dat is voor die mensen zelf heel erg, uh, ja, uh, het ligt heel gevoelig. En dat uh, prachtige fragment dat je net voorlas, hè? jouw bezoek aan uh, boer Wim... en zijn ontzettend treurige vrouw, vind ik. En ook hoe je die relatie schetst in een paar zinnen eigenlijk... Um, die man die gaat natuurlijk enorm over de schreef. Wat, wat, hoe, hoe wordt daarop... Ben je dat veel tegengekomen? Van die, van die nare, vieze mannen eigenlijk? Nou ja... Uh, ik bedoel ja... Om een beetje dus ook weer de gemeenschap te beschermen in die zin... Uh, het, uh, je komt hier dingen tegen... Volgens mij in Amsterdam en ook daar. En dus ook zeker daar. Maar niet zozeer zoveel meer. Uh, maar ja... Een aantal dingen worden met een hele rare dubbele moraal... Toegedekt of... Ja, uh, uh, ja, gaat men. Ja, ja je voel je wel dat, dat mensen iets willen, maar het niet kunnen, dus zich inhouden. Uh, uh, en ja, daardoor krijg je soms hele verwrongen relaties. Ja, want seksualiteit is natuurlijk ook iets heel verwrongens in uh, deze kringen, al was het alleen maar dat je niet mag experimenteren pas seks mag hebben uh, als je getrouwd bent, nadat je getrouwd bent. Ja, klopt. Waardoor je mensen hebt gesproken die jonger zijn dan jij, je bent 28... Ja. die al lang en breed getrouwd zijn en zelfs al een paar kinderen hebben. Ik is er hebben. 29 geworden, ik zei het oh, okay. Maar uh, ja, nee, uh, nee, ja, dat klopt. Uh, dus het is dus, dus toch wel vaak dan aan ja, het huwelijksbootje uh, treden... en dan, uh, uh, ja, dan heb je seks met elkaar en dan komen er ja, bijna als vanzelfsprekend kinderen... En uh, ja, zolang je dat nog niet uh, de, ja, de zegel verbonds, het huwelijk... Uh, op die manier bent aangegaan, ja, moet je je inhouden. Ja. En, en er zit ook de hele tijd, maar dat is misschien ook wel wat jij erin brengt... maar er zit, de, tegenover die grauwheid beschrijf je ook af en toe in een paar scènes... hoe het uh, spannend kan zijn, bijvoorbeeld tussen jouw oma en de melkboer. Ja, ja, ja dat was wel een soort uh, interessante... Of gun je je oma dat heel erg? Uh, Deze ja. Nee, nee, nee, hij was wel echt een, een, een interessant figuur. Uh, uh, hoe hij uh, als, een, uh, als een buitenstaander wel weer uh, die winkel en dat huis binnenkwam. En ergens een heel goed contact met mijn oma had. Uh, dus, dus ja, de, de, dat soort contacten zijn er dan natuurlijk ook wel. Een soort uh, ja, geflirt en. Uh, ja. Maar dit heb jij uit je herinnering opgetekend. Ja. Je bent niet meer op zoek gegaan. Ik neem aan dat de melkboer ook niet meer leeft. Nee, die leeft niet meer. En mijn oma leeft ook niet meer. Hmm. Dus dat is allemaal uh, ja, wat ik mij herinner. Dat hij dan binnenkwam. En, uh, ja, ja. Beschrijf het dus, want hoe ging dat dan? Ja, dus, dus ook uh, Dan het belletje ging van de speelgoedwinkel. Wat voor mij de speelgoedwinkel was natuurlijk fantastisch. Want dat was als kind natuurlijk wel... Uh, ja weer heel erg fascinerend van uh, een oma en opa met een speelgoedwinkel en ja daar kon je dan spelen en uh, ja en na de sluitingstijd gingen we allemaal uh, mijn broer en ik dan uh, uh, inpakken en zo en dan weer uitpakken <lacht> en uh, ja dan kwam er opeens zo'n melkboer naar binnen en die uh, ja de, die was stelt mijn oma en mijn oma was blijkbaar ook gecharmeerd van hem en uh, ja dan dan gebeurde het wel even iets in haar en verder, want mijn oma was verder ja, heel streng en heel ingehouden. En uh, ja, ze zat op haar stoel, zo ging ik het heel erg. En uh, ja, er was toch wel uh, veroordeling over dingen. Hmm. Ja. Nog even over uh, um, het huwelijk. De kinderen die dan als vanzelfsprekend komen. Maar soms komen ze ook niet. Dan heeft God ze ze niet gegund. Zo wordt dat dan uh, bezien. Uh, dan is er sprake van adoptie en... Ik las dat um, het echt niet de bedoeling is... dat als je dan zwarte kinderen adopteert, dat deze gedoopt worden. Is dat iets wat veel voorkomt in die kring? Nou, dat, uh, dat, is, dat was één verhaal wat ik dus bij één familie heb gezien. Mm -hmm. uh, dat, uh, een aantal keren was het ook niet het geval, gelukkig. Uh, maar in bepaalde heel, heel, heel strenge uh, kerken... Ja, gebeurt het dus dat dat, dat veroordeeld wordt. Dat gewoon om huidskleur. Uh, ja ik weet niet of het uh, zozeer ja meer voorkomt of maar het ge ja, het, het gebeurt dus wel nog het is echt, en, uh... en dit verhaal heb je dan opgetekend en die mensen zijn ook wel kritisch hè die uh, voelen zich daar uiteraard niet, uh, niet prettig bij maar het gaat geloof ik over niet zover als ik het me goed herinner dat ze besluiten uit de kerk te stappen nee bij hen zij zijn wel uit de kerk gestapt ja maar zij zijn er ook min of meer een beetje uitgezet en dat was ook een ja een aaneenschakeling van gebeurtenissen, waarbij dus uh, ja, zij op een aantal momenten heel erg werden aangevallen en veroordeeld. En uh, ja, zij, uh, zij wilden dan ook weg en moesten ook min of meer weg. Heb je nou enig idee hoe het mogelijk is dat deze gemeenschappen uh, nog steeds bestaan? Dat ze in stand gehouden worden? Want, ik bedoel, zeker met de komst van, van de computer die toch daar in die huiskamer staat en de wereld kun je je toch bijna niet voorstellen dat het maar doorgaat en doorgaat? Ja, het, vreemd genoeg is het, is het wel zo. En uh, ja, het, het, het, je ziet dus heel erg op het moment dat dus in een familie... Uh, dat heel goed wordt overgedragen en over wordt gesproken... dat het vaak ook gewoon blijft. Uh, ja, het, het, het, het internet is inderdaad dan een gevaar. Uh, er zijn er heel veel gevaren. En toch ergens weet een kern zich daaraan vast te houden... Mm -hmm. En misschien ook omdat je ben je erachter gekomen of deze veiligheid in deze wereld waar zulke duidelijke wetten in re en regels zijn, uh, dat die een garantie bieden voor een gelukkiger bestaan. Nou, het, het biedt denk ik zeker wel zekerheid en een gevoel van veiligheid en geborgenheid. En dat is denk ik toch waar de meeste mensen naar op zoek zijn. Hm. Dus uh, ja, en op het moment dat je daar bent opgegroeid, daar de mensen kent. Weet dat dat goed is, de waarheid is. En als je dus ook niet in aanraking bent gekomen met andere waarheden, ja, dan is de kans groot dat je daar blijft. Uh, je ziet toch ook wel dat mensen, ja op het moment dat ze, zoals bijvoorbeeld mijn vader, door scholing uh, ja, met andere denkbeelden in contact komen, ja, dat ze sneller afdrijven en uh, andere keuzes maken. Dus dat zal ook niet gestimuleerd worden een universitaire opleiding. Nou, vreemd genoeg, het is uh, het. het, het het mag en het kan, maar uh, je moet niet te ambitieus zijn en niet ingaan. Uh, ja, want daar ga, daarmee ga je dus no, eigenlijk uiteindelijk enzo. in tegen gods wil. Dus er, Als je dus, te ambitieus bent. Ja, dus het is een hele rare, ook weer daar een soort dubbelheid. Uh, ja, Zeker wel leren of proberen ook uh, goede cijfers te halen of uh, hey, je beste doen op school. Maar uh, wel weer binnen, binnen de groep blijven en binnen datgene wat, uh, wat de waarheid is. Zij kwamen wel in aanraking met jou, dus met de wereld. Hè? Hoe, hoe, hoe keken ze tegen jou aan? Uh, ja, verschillend. Uh, omdat ik natuurlijk ook wel... Ik was me van bewust. Uh, dat, ja, wie, ik ben, weet natuurlijk wel wie ik ben. En uh, heb me dus ook enigszins dus aangepast. Soms in kleding en dat soort zaken. Dus ik, ik kwam daar ook niet binnen van... En die en die ben ik. En dit en dit denk ik. Hm. Uh, maar er waren natuurlijk momenten dat het, dat, het, ja, dat het vreef. Of dat het duidelijk werd dat ik toch anders in dingen stond. Of dat ze dat ook nou wilden. Of dat ze jouw vragen gingen stellen. Precies. Dat vond ik trouwens wel een beetje flauw van je. Dat je dan, dan gaan ze jouw vragen stellen en dan zeg je: nee, ik ben degene hier die vragen stelt. Nou, dat, dat heb ik natuurlijk ook op andere momenten heus wel meer voor mezelf prijs gegeven. Mm -hmm. uh, maar maar dat was het moment echt met waar het heel erg ging om dat. Um, wat je heel erg merkt, is dat het toch wel ook een heel erg mannig gedomineerde wereld is. En waarbij je dan dus toch als vrouw ergens ja, sneller je mond moet houden... of mee moet gaan in hoe iemand het voor jou dicteert. En uh, daar gaat bij mij... Uh, ja, daar komt toch even een soort felheid dan in mij naar boven. Dat, uh, dat, is niet, dat is niet zoals ik echt in het leven sta. En ik kan me op heel veel punten aanpassen. Maar er zijn ook momenten waarbij ik... Uh, ja, dan duidelijk maak waar ik echt voor sta. Want omschrijf het dus. Wat gebeurde er op dat moment? Nou ja, die, die, uh, dat, in dit geval was het een ouderling. En die ouderling die uh, wilde gewoon uh, ja, nou, meer van mij weten. oké, okay? Maar ook daarin zat al een stukje veroordeling... dat ik dan bijvoorbeeld niet gedoopt ben... of uh, ja, niet op dezelfde manier in het leven sta als zij. En um, ja, dat heb ik gewoon een beetje afgehouden. Ook omdat ik ken die gesprekken die twistgesprekken met gelovigen, ik ken ze natuurlijk wel... en ik heb ze natuurlijk ook wel eens gevoerd. En ja, op een gegeven moment, uh, zoals het ook met andere dingen wel eens zo is... dan weet je, ja, dit is een zinloze discussie. Dus wellicht is het gewoon beter uh, dat, we, dat jij daar staat en ik hier... en dat we elkaar ergens nog wel vinden, maar blijkbaar ook niet in alles. Nou, hoeveel zendingsdrang kwam je eigenlijk tegen? Uit het boek maak ik op dat het eigenlijk wel meeviel... Ja, het valt, uh, het valt op zich, of het viel op zich voor mij ook wel redelijk mee. Ja, dat is niet... Uh, het is niet, niet de niet... bedoeling dat ze zieltjes winnen en, en jou erbij haalden. Nee, dat heb haalden. ik niet zo, niet zo ervaren. Er waren zo'n paar momenten. Maar al geheel is het, uh, als het gaat om uh, ja, uh, bevindelijk gereformeerden... Dat, dat daar zit minder een zendingsdrang bij... dan uh, ja, bij andere gelovigen weer, Kippingstergemeente of... Uh, ja. Er waren nog een paar woorden, behalve dan uh, uh, waar ik het net over had, de, de, de, aan het uh, avondmaal gaan. Even kijken waar ik die heb opgeschreven. Er waren een paar dingen waarvan ik me afvroeg um, wat het was. Even zien of ik dat zo snel hier uh, kan vinden. Um, nee, ik kan het niet vinden. Dat is nou weer jammer. Er waren een paar woorden die, die ik... Uh, nou, goed. Um, die doofpot, dat is toch wel uh, het feit dat die gemeenschap één grote doofpot is. En dat, zij, uh, dat jij het voor mekaar kreeg om die pijnlijke verhalen toch naar boven te halen. Wat gebeurde daar? Heb je daar enig idee van achteraf? Dat je denkt, ja, maar dat was, op die manier ging het. Uh, je bedoelt op het moment dat mensen mij dan iets vertelden? Of, ja. Had je op een gegeven moment een bepaalde... Uh, truc of routine, of, of uh, dat je dacht... als ik nou zus doe of zo doe, dan geven ze mm. zich wel bloot. Want, uh, je, eigenlijk je, ging het heel erg vanzelf. Wat ik heel erg heb gedaan, is uh, al geheel stond ik er zo in. en dat was ook, Ik heb gewoon heel veel tijd meegenomen en veel rust en aandacht. En gewoon gevraagd. En soms hoefde ik ook niet te vragen. Dan wilden mensen gewoon heel graag iets vertellen. Omdat het hun heel erg hoog zat. En ik denk dat dat weer komt omdat binnen zo'n hele uh, gemeenschap waar hele grote sociale controle is... er weinig ruimte is om iets over jezelf of te vertellen... of datgene wat, dan, wat je naar de rest van de gemeenschap niet mag vertellen. Mm -hmm. Dus op het moment dat er dan natuurlijk een vreemdeling of een buitenstaander binnenkomt... Ja, dan, dan is men eerder geneigd om het daaraan toe te vertrouwen. En dus deden ze dat met graagte? Ja. ja. ja. Op je website staat jouw visie te lezen. Want zoals gezegd, je bent uh, schrijver van fictie en non-fictie. De fictie moet nog komen. Er zijn een paar verhalen gepubliceerd. Maar ja. er gaat waarschijnlijk nog meer komen. Poëzie heb je ook geschreven. En op je uh, website schrijf je als visie... In mijn werk zoek ik naar onderwerpen die samenhangen met geloof, gemeenschapsvormen... en de manier waarop mensen met verhalen hun leven vormgeven. Ik interesseer me voor de gedachtenwereld van mensen. In deze gedachtenwereld probeer ik mij goed in te leven en te verdiepen. Het is dus dat geloof en die gemeenschapsvormen waar je je mee bezig wilt houden? Of, of is dat vooral omdat je het juist in deze periode... dat je zo met dit boek bezig was, schreef op die site? Ja, ik denk dat dat er wel een beetje mee te maken heeft. Omdat dat inderdaad wel heel erg die visie nu omslaat... wat ik hier ook heb gedaan. Mm -hmm. Maar al geheel, uh, interesseert het me heel erg. Ik interesseer me gewoon heel erg voor mensen en hun verhalen. En achtergronden. En uh, ja, hoe, hoe ze in het leven staan. Dus is gewoon een algehele nieuwsgierigheid daarnaar. <lacht> En uh, die, die fictie, hoe is het daarmee gesteld? Is dat iets wat je al doet, ja, in de vorm van verhalen? Maar zitten de romans in je hoofd? Hoe? Nou, ik zou wel heel graag een keer een, een roman schrijven. Dat klinkt nu een beetje blasé. Ik zou het ook <laughs> weer willen doen. Uh, maar uh, uh, ja, ik, ik moet wel zeggen dat ik, ik heb nu net dit boek geschreven, dus. Dus ik moet ook weer even een beetje uh, andere ruimte in mijn hoofd krijgen... om te zien wat, er, wat de volgende stap is. En, Want hoe is deze vorm eigenlijk ontstaan? Want het had net zo goed... Nou ja, de scène die je net voorlas geeft natuurlijk ook heel duidelijk aan... dat het ja, de mogelijkheid was er geweest om er een roman van te maken. Je ja. had ook voor die vorm kunnen kiezen. Ja. Nou ja, het, het is, uh, ik ging er heel erg voor mijn gevoel heen als... Uh, ja, echt ook alsof ik zelf een soort camera was. Mm -hmm. Ja, echt kijken, beschouwen. Uh, en, en, en daaruit ontstonden ja, portretjes eerst. En dat werden dan portretten. En uh, gaandeweg ben ik ook wel meer zelf in het verhaal gekomen. Maar ik wilde eigenlijk dus ook zoveel mogelijk de mensen aan het woord laten. En uh, ja, horen wat, wat zij te zeggen hadden. En uh, zoals ik net al zei, je had natuurlijk dat knielopen bed violen van Sibelink... en Franca Treur, die daarna nog kwam, die haar eigen jeugd beschreef in, in de roman. Was jij, toen, toen was jij geloof ik al oh, met dit boek begonnen. Hè? Dat, ja. dat moet ook een verschrikkelijke gewaarwording zijn geweest, of niet? Het... Nou ja, ik, ik voel me nou, niet verschrikkelijk. Maar het is dan wel... Het is interessant natuurlijk dat in één keer dat dan zo... Dus je bent met iets bezig en uh, in één keer komt dat ook op. Maar ja, dat, uh, dat, het, het speelt ergens. Dus het zit... Uh... En jij ging gewoon gestaag door? Nou, uh, al, al geheel met het boek heb ik echt periodes gehad... dat ik ook wat andere projecten deed of het even weg heb gelegd. Ook omdat het ja best wel uh, ja, het is zware geloven zijn en waar je niet zomaar even mee om kunt gaan uh, maar ja ik had op een gegeven moment wel besloten ik ga er een boek van maken en ja dan zet ik ook door ja. en dan gaat het ook een boek worden en het ging dus echt zo dat je af en toe dacht van ik moet eruit en terug naar Amsterdam en uh, en het daarna weer oppakken ja zoals je ook beschrijft in het boek ja ja, ja ik, uh, ik, ik, ben, uh, ik heb verschillende soorten periodes dus gehad. Dus echt daarin uh, in een hotel was overnacht. Of bij familie, of bij mensen thuis. Uh, ik heb er ook in de buurt een tijdje gewoond. Uh, zodat ik er dichtbij was. Uh, maar ik had af en toe, ja, voelde ik bijna... Uh, ook omdat ik dus heel bewust een stukje van mezelf steeds een beetje terughield. Ja, wilde ik wel weer even voelen wie ik zelf dan was. Of, of waar ik dan ook zelf alweer... En ja, in principe is... ik woon er nu wel heel even niet, maar Amsterdam wel mijn thuis. Er is nog een vraag van een luisteraar. De schrijfster had het erover dat haar oom en haar vader uit de kerk gestapt is. Hebben zij ook hun geloof opgegeven? Ik zat ook eerst in een gereformeerde gemeente waar ik uitgestapt ben. Mijn geloof heb ik niet opgezegd. Ik ben nu katholiek. Nou, je vader heb je duidelijk gezegd. Hè? Die ja. heeft uh, Nou, zijn geloof opgegeven. Ja, die heeft het wel echt opgegeven. Ja. ja. En je oom? Ja, en mijn oom, dus eigenlijk niet. Dus die nee. is wel min of meer... En Zo zijn er heel veel mensen die op papier uh, er nog zijn... maar eigenlijk al in daden en in hart helemaal niet meer. Goed, Rachel Viss. Ik denk dat we nog wel het een en ander van jou gaan horen in de toekomst. Stel ik mij zo voor. Wat komt er op de tegel te staan? Nou ja, ik... ik... Uh, ik, ik denk dat het wel leuk is om een beetje in, in de lijn van het boek en ook mijn oma, dat, die we nu dan toevallig wat langer hebben besproken. Uh, ik, er is een citaat wat mijn vader op mijn oma's begrafenis uh, heeft uitgesproken. En dat heet uh, Hoed de vreemdeling in uw midden. Hoed de vreemdeling in uw midden. En ik denk dat dat al geheel voor Nederland en voor, uh, voor welke uh, samenlevingsvorm dan ook. Uh, wees open naar een ander en. Uh, ja, de vreemdelingen in hun midden. Dit is interessant. Mooi, dankjewel. Dankjewel wel. Visser. Het boek heet Zwarte Douw. Zo dadelijk na acht uur twee dingen met Margreet Rijntjes. onder andere te gast Rob de Wijk... defensiespecialist over de missie in Afghanistan uiteraard. En schrijfster Lisette het Hoofd heeft een nieuwe visie... op de machtsverhouding tussen man en vrouw. Een mooie avond. Dank, mevrouw Visser. Dit was aflevering 2222. 2, 2, 2, 2. Morgen ontvangen wij Rutger Wolfson, de directeur van het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Tot dan. Radio 1. Nee, stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Ik ben een optocht, riep Willemijn. Van